Kasper Meijer met het NOS-journaal. Hamas is bereid om gesprekken te beginnen over de vrijlating van Israëlische gegijzelden... zonder de eis dat Israël eerst akkoord moet gaan met een permanent staakt het vuren. Een hooggeplaatste bron binnen de terroristische groepering heeft dat gezegd tegen persbureau Reuters. Een bron binnen de Israëlische onderhandelaars verklaarde tegenover Reuters... dat er nu een reële kans bestaat dat ze het eens worden over vervolgstappen... Een officiële verklaring van de regering van de Israëlische premier Netanyahu is er nog niet. De Russische president Poetin heeft de nieuwe Iraanse president Pezhetskian... gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. In de tweede stemronde haalde Pezeskian 53% van de stemmen... waarmee hij definitief de verongelukte president Raisi opvolgt. Onder Raisi zijn de banden tussen Moskou en Teheran aangehaald... Poetin zei dat hij hoopt dat de samenwerking verder kan worden geïntensiveerd. Ook de kroonprins van Saoedi-Arabië heeft Pzeskian gefeliciteerd. Een vier meter hoog standbeeld van Vincent van Gogh krijgt een vaste plek in Drenthe. Het beeld werd vorig jaar gemaakt om aandacht te vragen voor een expositie in het Drents Museum in Assen. Het komt te staan in het tweelingdorp Nieuw-Amsterdam-Veenoord... vlakbij de plek waar de schilder bijna drie maanden logeerde en werkte. In Berlijn wordt het steeds drukker met oranje supporters. Rond deze tijd gaat de FanZone open, waar de Nederlandse artiesten optreden. En om vijf uur staat de Oranje Mars gepland. Die gaat van de FanZone naar het stadion. Het Nederlands elftal speelt vanavond om negen uur de kwartfinale tegen Turkije. Het weer het blijft wisselvallig met kans op buien en het waait flink. In het noorden en westen zijn er zware windstoten mogelijk. Op de Wadden zelfs kans op windstoten tot 100 km per uur. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen begint droog met minder wind. Later kans op een paar forse buien. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AEB.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 Lekker terug naar de jaren 80 met uh, Heywoods Haywoods en Roses. Het is uh, even na twee uur, voor een hele goede middag. Dolly en ik zijn er vanuit de studio aan de tolweg 10A. We zijn hierheen gewaaid. Jongen, wat een wind, nou, hè? Goedemiddag. Ik, ik, uh, goedemiddag, goedemiddag Rob. En goedemiddag, luisteraars en kijkers natuurlijk. Hè? U kunt uh, via ztfm live meekijken met ons. Hoe wij hier zwoegen om oei, oei, weer een oei, leuke uitzending te maken. Zeker. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, ja, die storm, joh. Ik, ik was blij dat ik een festje aan had, want anders had ik gewoon in mijn blote bast gekomen. Skuit mijn hemd gewaaid, echt ja, waar? ja, ja, ja. En mijn scooter, die is gewond geraakt. Dus, Ach, uh, ja, is die, die ook omgevallen? Die is omgevallen en uh, ja, toch wel een behoorlijke schade ja, hoor. Dan moet je toch nagaan wat een rukwind dat geweest moet zijn, hè? Is het ook. Ja, ja want die, die is niet licht. Uh, nee, precies. Nee, nee, nee. nee. Jeetje, Mina. Nou ja, goed. We zijn natuurlijk reuze benieuwd wat ons te wachten staat met stormen en dergelijke. En daar gaan we natuurlijk straks om half drie eventjes naar kijken. Zeker. Nou, om... de kitesurfers uh, zullen er wel blij mee zijn, denk ik. Ja, de watersporters die zitten hier, uh, die gaan trappelen natuurlijk van ongeduld om het water in te kunnen met dit weer. Ja, en we gaan uh, de komende uren aandacht besteden aan het Zandvoortse nieuws natuurlijk... We gaan eens kijken welke evenementen er allemaal voor ons, op ons wachten. We gaan naar Beverwijk voor het Pit Report met Randall Lawson... En zo'n beetje tegen het eind van de uitzending om rond de klok van kwart voor vier. Gaan we eens kijken welk dier er smachtend in het dierentehuis kennemerland zit te wachten op een nieuw baasje. Zeker en er zijn heel wat uh, dieren die aan het wachten zijn. Ja. Dus jij kiest er eentje uit. En die hoor je zo uh, rond uh, half vijf. Daar ga ik alleen maar over vertellen hoor. Ja. Die ik uitkies. Ja, ja, ja, ja ik ga ja. er niet één uitkiezen meenemen. Want nee, nou, nee. je weet het niet hè. Nee, dat, dat is waar. Het. Je kan ineens ja. kan je bevangen worden door Ineke een uh, Zachte blik, hè? Ja, dan ben je weg. Ja. En wat heb jij het liefst? Hond, kat, vogel? Ik? ik ja? Nee, ik hou het toch bij honden. Ja? Ja, ja, ja. Een hondenmens Ik ben een beetje een hondenmens ja. ja. Okay. Eigenlijk wel. Nou, ja. dat gaan we allemaal beleven in uh, drie uur. Zandvoort op zaterdag. Lekker blijven luisteren. Zo is dat. Dolly en ik hebben er zin in. En we Altijd. hebben ook helemaal lekkere muziek meegenomen, Dolly. Het ja. weer is nou nog niet echt zo stranderig dat ik heel veel zomerse uh, ga draaien. Nee, hè? Maar zo nu en dan komen ze vast wel langs. Even kwijlen. Even kwijlen. <laughs> Lekker. Net doen alsof het uh, een graadje of uh, 6, 27 is oh, of zo. Och, oh, nou ja, nou. ze zal volgende week wel beter worden. Ja, dus, we uh, gingen uh, volgende week ergens rond de 25. Maar ja, ik, we gaan het straks allemaal vertellen. Half drie het uh, Rico weer hier bij CFM. Als je dit hoort, dan krijg je gewoon zin om te dansen. En dat op uh, zaterdagmiddag. Nou, voor mij uh, mag je gewoon gaan, hoor. De 12 instrijden van uh, de single van C.C. Pennerson. Dit was uh, A Final Leap. Daar komt hij aan, hè. We hebben inmiddels al uh, in, in de, ja, de plaatkoffer uh, zitten. De nieuwe single van Coldplay. En uh, Feels Like I'm Falling In Love. Hier is de nieuwe single van Coldplay. Was hem, de nieuwe single van Coldplay, It Feels Like I'm Falling in Love. En het uh, grappige is, uh, de titel zeg maar hè, van het plaatje, daar uh, zitten geen spaties uh, tussen, dus het is allemaal aan elkaar geschreven, Dolly. Oké. Eén woord hebben ze ervan gemaakt, Feels Like I'm Falling in Love. <laughs> de nieuwe yeah. single van uh, Coldplay, wat vond je ervan? Ja, lekker, uh, lekker uptempo, ja, uh, ja. Ja, goede muziek, goede compositie. Ja. Nou, dankjewel, ja. dankjewel. Ja, ja, ja, Met ja. veel plezier gedraaid. Jij hebt uh, ondertussen het nieuws, het laatste Zalvoorts uh, Nieuws uh, te melden. Ja, ja zeker. Ja, ik ben het wel nog net aan het inlezen voor... Uh, moet ik eerlijk, het gebied de eerlijkheid mij te zeggen. Ja, het is net binnengekomen hè, vers van de pers. Ja, daarom, dus, ik, ik, ik zat net eventjes op te nemen wat staat er eigenlijk allemaal. Want uh, de Nederlandse deelnemster voor Miss Universe 2024 is gisteravond onthuld. En uh, nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat het dit jaar voor Zandvoort extra spannend is. Omdat we een Zandvoortse deelnemster hadden. Maar laat zij dat nou geworden zijn. Yes. Ja, de 27-jarige Veet Landman uit Zandvoort. Is, die, is, dat, ja, het is ook voor de eerste keer dat een vrouw met een kind Nederland mag vertegenwoordigen. En uh, de moeders mogen dit jaar dus voor het eerst meedoen. En die organisatie die spreekt van een unicum. Um, ja, uh, het is een hele nieuwe organisatie, hè? Want, uh, ja, het is, uh, onloops, dat onlangs dat is het dat Ja. En uh, ja, de nieuwe organisatie heeft er uiteindelijk toch voor gezorgd... dat er een uh, Miss mm -hmm. Universe Nederland uh, komt. Ja. En zij gaat later gaat ook naar het buitenland en dan uh, naar uh, Mexico, geloof ik. Ja, het is iets... Uh, de, de, de Thaise hoofdorganisatie die was een samenwerking aangegaan met een uh, Mexicaans bedrijf. En uh, uh, daarop zijn dus ook uh, regels uh, veranderd. En um, ja... Nou ja, goed, hartstikke goed dat, uh, dat zij gewonnen heeft. Ja, gefeliciteerd. Mogen, mogen we trots op zijn. Zeker, He? zijn we trots ja, op. Ja, ja, ja, ja. Goed nieuws vanaf uh, Miss Universe verkiezing. Ja, zeker. <laughs> uh, als je wilt heb ik nog wel een berichtje. Ja, doe maar, doe maar want dat is ja, even want, iets heel anders. Uh, we gaan, ja, we gaan eerst even terug in de tijd... maar dan uh, praat ik jullie terug naar de dag van vandaag... Want in de nacht van 1 mei vorig jaar kreeg de meldkamer Noord-Holland... een 112-telefoontje van een beveiliger. En die vertelde dat een man met hoge snelheid... de parkeerplaats van een vakantiepark in Zandvoort verliet... om de slagboom heen in een zojuist gestolen bestelbus. Nou, dat half uur daarna voltrok zich een wilde achtervolging... waarbij meerdere politieauto's betrokken waren. En de bestuurder van de gestolen bestelbus die reed zeer gevaarlijk... Veel te hard. En hij reed ook nog eens een keer meerdere keren recht in op politievoertuigen. Nou, het OM vindt de poging tot zware mishandeling van vier politieagenten bewezen... en eist tijdens de zitting, en dat was afgelopen donderdag 4 juli... twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf... plus twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Het is natuurlijk een zeer ernstig misdrijf wat hier uh, gepleegd is... En de rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 18 juli. Dus we houden het in de gaten. Zeker, dankjewel Dolly voor het nieuws. In het kort, uiteraard ook na te lezen op onze eigen ZFM-app. En mocht je het niet hebben, download hem dan nu. Hè. Verkrijgbaar in de Play Store van Android. Hier is side.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 Een echte tussen en en platen, Deze van Ten Sharp. De Nederlandse band en de single You. Zo dadelijk het weerbericht. Ik hoop dat Dolly alleen maar goede berichten heeft voor het, de komende week. En dat we toch echt een beetje zomer gaan krijgen. Dat zou wel heel erg lekker zijn. Blijf daarvoor luisteren. Nee? Oh. Uuh. Zo dadelijk het weerbericht naar deze Hemingway. Onder de zon. En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 Waar ik elke keer in de stem van de zee Dat is Bluff. Ik ben geen Hemingway. je het, weer Ja, ze kunnen wat uh, afbluffen, hè. Die uh, Bluff. De band. Bluff. Ah, maar wat zijn ze goed? Ja, hè? blijft oh, lekker hè. Fantastische kerel. Ja, ja, en ja. ze hadden natuurlijk uh, vorige week weer het uh, grote jaarlijkse optreden: Concert at Sea. Oh, dat uh, is geen. En dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk van Bluff. Of niet? Nee, ik weet niet precies waar het was, uh, die uh, het zou me niks verbazen als die Zeeland is... maar concertatie, dat klinkt mij als iets wat in Schevening altijd was. Nou ja, maakt niet uit. Ze hebben opgetreden. Zeker, zeker, Leuk. Nou ja. Heeft ja. weerbericht van uh, Rico. Ja, ja, ja, we gaan eens kijken. Want uh, ja, er staat inmiddels, we hebben het er net al over gehad... een stevige westen tot zuidwestenwind. En de windkracht is 5 tot 7. Dus niet zo heel gek dat je brommer omsloeg. Met kansen op windstoten. En het wordt 20 graden. Ik moet heel even kuggen. Sorry hoor. Ben ik weer. Yes. In de avond is het droog en schijnt de zon. En de naar zuidwest draaiende wind neemt geleidelijk in kracht af. In de nacht koelt het dan af naar 10 graden. Uh, morgen dan zijn er flinke perioden met zon. Maar tijdens de middaguren overheerst de bewolking en valt af en toe een bui. In de avond breekt de zon weer door. En er waait een matige zuidwestenwind. En het wordt 19 graden. Zullen we ook even voor de langere termijn kijken? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Oké, okay, gaan we doen. Want maandag, ja, dan wordt het toch wel iets lekkerder. Dan zijn de perioden met zon. En de zuidwestenwind is zwak en hooguit matig. En dan wordt het heerlijk 21 graden. Dan gaan we kijken naar dinsdag. Dan is er een mix van wolken en af en toe zon. Eh, lokaal is er een buitje mogelijk. Maar meer buien gaan volgen in de nacht na woensdag. Er waait een zwakke oosten- tot zuidoostenwind. En het wordt 25 graden. Nou, dat begint Eigenlijk erop te jas. lijken. Ja, die ja. jas weer in de kast. Ja, als het maar wel uh, droog blijft. Ja, ja. Er ja, staat niks, uh, ik nou, zie geen spatje. Lo lokaal een bui staat er. Dus, Zo, uh, ja, dat uh, lokaal. Maar ja, dat, uh, lokaal niet, is toch binnen. Ja, zoals is ja, altijd in het ja. Nederlands. Ja. <laughs> dat klopt. Woensdag komt het tot enkele regen- en onweersbuien. Ja, dat is dan weer jammer, hè? Maar de dagen daarna, dan nemen de neerslagkansen weer af. En de zon schijnt geregeld. Het is 21 tot 24 graden. En daarmee is de temperatuur heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Lekker, Dolly. Goeie ja. berichten. Nou, best wel uh, in lekker ja. De zomer gaat eraan komen. Dat horen we juist van uh, Dolly, mocht het niet zo zijn... We weten waar je huis woont, hè, Zullen we zeggen. Ja. Dus, mij uh, niet bellen. Mij niet bellen. <laughs> het weer is ook na te lezen en de, te volgen uiteraard op uh, www.ricoweer.nl. .no. Dat was het weer. Zie je Ja, en het is ook uh, Tour de France tijd en dat betekent heel veel uh, muziek, ook Franstalig vandaag. Chansons, poupée de cire, poupée de sang Suis-je meilleure Suis-je pire qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon Poupée de cire, poupée de sang Mes disques sont un miroir Dans lesquels chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisée en mille éclats de voix Chanson, poupée de cire, poupée de son. Elle se laisse séduire pour un oui, pour un nom. L'amour n'est pas que dans les chansons. Poupée de cire, poupée. Que chacun peut me voir Je suis partout à la fois er en Ik ben er bijna. Ik Ik ben je bijna. je ben dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans Ja, de Tour de France is weer begonnen, dus ook Franstalige muziek hier op de zaterdagmiddag bij ZFM. Zometeen gaan we praten met een Nick en er is namelijk morgen een stille tocht in Zandvoort Nieuw-Noord. De informatie daarover krijg je zo dadelijk, want Dolly en Beb hebben hem gisteren daarover gebeld. Een van de grootste hits van deze Michael Jackson. Uiteraard van de Thriller, dat bekende album, je hoorde, Billie Jean. Nou, uh, welkom bij Sanford op Zaterdag. Trouwens, leuk dat je luistert. We hebben, ja, gisteren uh, heb jij gesproken, Dolly, uh, samen met uh, Beb, met Ene uh, en uh, Nick. En waar gaat het over? Uh, ja, gisteren in het programma Even Geen Rust aan de Kust van 10 tot 12. even gelijk reclame maken... Eh, onder twee weken. Maar eh, in ieder geval... Uh, gisteren hadden we inderdaad een uh, telefonisch interview... met uh, Nick. En Nick is een van de initiatiefnemers... van de stille tocht... die morgen... ja, morgen gehouden gaat worden... Uh, in Zandvoort Nieuw-Noord. En uh, Nick... die legt aan Beb alles uit... waarom hij vindt dat die tochten... moest komen en... Uh, wat er daar allemaal aan de hand is. Waarom het zo ver gekomen is. Ja. Uh, je bent een van de initiatiefnemers, of de initiatiefnemer, ja. um, om een stille tocht te organiseren in dit dorp. Vertel ja, nou hoe ja, dat. In Zandvoort Noord. In Noord. Vertel hoe dat zo is gekomen in jou. Nou, het is namelijk zo. Uh, de afgelopen jaar hebben we nou al drie incidenten gehad met een steekpartij. Ja. Dat is ook vorig jaar bij het Kees van Plein. En daarna is het op Flemingstraat, daarna op Tolorenstraat. Het lijkt eigenlijk allemaal een beetje normaal. En uh, het, ik hoor veel mensen praten over het overlast, wat bij de VOMER uh, vaak is. Met mensen die zitten te drinken daar en uh, gewoon troep, gewoon troep, hun afval achterover gooien en het gewoon niet opruimen. Ja. Dan hadden we laatst hadden we een verwarde man met een mes in de duinen. Nou uh -huh. ja, ik laat mijn hond daar ook iedere dag uit. Ja. En ik vind het nou niet echt uh, heel fijn om dat, he, dat, dat, dat allemaal maar zo kan gebeuren. Nee, nee. En daarna hadden we een beroving van een achtjarige uh, jongen van een vriend van mij. Zijn zoon die ging even snoep halen. En die komt lijkt weer terug en die is overvallen door drie, dertienjarige jongetjes. Dat, ja. Met het verhaal dat hij nepgeld had gekregen. Ja. Ja, kijk, uh, dat zijn toch wel allemaal van die dingen die het bij elkaar best wel erg maken. Absoluut. Een heel groot gevoel van onveiligheid... kan ik me daarbij voorstellen. Nou ja, kijk, dat iemand dat het een keer gebeurt... ja, ik, ik spraat niks goed, maar dat is vreselijk. Maar op ja. half twaalf ochtends op de Lorenstraat... tegenover een voetbalpleintje... Uh -huh. ja, waar, waar, waar, waar, waar, kunnen mijn kinderen nog wel buiten spelen? Ja, dat is inderdaad heel spannend. Uh, want... Toen dacht jij bij jezelf... ik wil daar meer aandacht voor, want ik hoor je ook zeggen... Uh, het lijkt wel normaal. Nou, normaal is het natuurlijk niet. Al worden we de hele dag gebombardeerd met geweldse beelden. Normaal is het niet. En wat, toen, nee. Hoe heb je dit georganiseerd? Wat, wat wil je bereiken? Nou, wat wil ik bereiken? Ja, kijk, ik hoop een beetje samen. Ja. Samen als buurt. Ja. Een buurtpreventie gaan doen. Zo'n WhatsApp groep. Dat als wij iemand zien lopen die een beetje raar doet... dat je dat in een groep kan gooien met een wijkagent erbij. Is er al een WhatsApp groep, Nick? Ik zou het niet weten. Oh, dat zou, dat zou je willen. Dat is een van je streven, ja. Zeker, zeker. Ja, ja, ja. En ik hoop ook dat we, dat we met pre even even in gesprek kunnen gaan over eventuele camera-toezicht in de algemene ruimtes. Ja. Want zo is de vorige keer in de duinen dan zo'n verwarde man met een mes te zwaaien in de avond. Ja, ja, ja. Die was onvindbaar. Nou, ja, dat heb ik gezien is, in die, het krantje. Zal, ja. Die zal vast niet naar Muiden gelopen zijn. Of naar Noordwijk. Die zal het gewoon terug naar zijn huis zijn gelopen. En niet ja. onvindbaar. Oh, Oké, okay. nog maar, steeds, ja. Maar als nou daar een camera toe zit in een algemene ruimte, dan zien ze toch iemand die om dat tijdstip ongeveer terug naar huis toe loopt. Die ja. kan dan toch meteen aanhouden en wie dat is. Of dat we laatst ook weer zien uh, dat mensen zich voordoen als de recherche, politie die aanbellen bij mensen thuis met naam en achternaam zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat ze even inventaris komen opnemen. Nou, ja. zo iemand bij zo'n flat staat, die is meteen erop. Ja, dat is, dan, dat is dan bij jullie in Noord. Het, het zal overal zijn. En toen dacht jij bij jezelf... ik wil hier aandacht voor... want um, daar moet gewoon wat aan gedaan worden. Om het, natuurlijk om het te voorkomen... Nou, ja. wat je noemt, die dingen zoals camera's, dat, daar heb ik geen verstand van of dat, of nee, dat mag. Niet, he? dat is het natuurlijk... lijkt me wel logisch. Ja, dat, we hebben tegenwoordig zo'n gedoe met die privacy-wetgeving. Maar dat, ja, is ja. In, dat zou inderdaad een veiliger gevoel geven. Dan worden mensen tenminste ja, gesignaleerd. En wat in die flats gebeurt natuurlijk. Want elke deur die keer gewoon open trekken. Ja. Die wordt gewoon opengeschopt. Ik heb het zelf ook meegemaakt daarom. Dat ik dat zie. Dat ik denk van, ik hoef niet eens een sleutel te gebruiken om de deur open te maken. Jij je, je zegt van uh, dat je daar eenheid in wil. In een bijvoorbeeld een appgroep. Ik, ja. ik woon hier in Zuid en wij hebben wel een, een, een straat-appgroep. Gelukkig ja, dat is dat tot nu toe alleen voor leuke dingen. Ja, maar, ja, maar daar is iets voor bedoeld. <laughs> ja, precies. Maar uh, is, is er wel eenheid? Heb je een gevoel van heb je samenspraak met andere buren? Nou, dat zal ik je zeggen. Ik ben gisteren bij Pluspunt geweest. Ja. Met ja. mij een vrouw die mee in gesprek is geweest. Die zegt ook we gaan dit gewoon samen doen. Wij gaan hier een samen punt van maken. Ja. Wij gaan het samen doen, samenvoeging maken. Ja. kijk en wij wonen ook. Dit is helemaal top. Die betaalt alle onkosten die gemaakt zijn bij de stille tocht. Kijk, dat is toch ook geweldig? Dat zijn hele mooie en initiatieven. Er zijn nu al drie, twee mensen, twee partijen, die gewoon ook dat willen. En samen ja. samen iets moois maken. Ja. Uh, je, je zult ongetwijfeld aangesproken worden. Heb je het idee dat er veel mensen zich morgen aan gaan sluiten? Ik zou mijn god niet weten. Je Kijk, zou, dat, dat, een... dat zou je nog niet weten, nee. Kijk, het is namelijk zo, uh, iedereen praat er maar altijd over op de Zandvoort. Hoe je Zandvoort als groep. het is alleen maar gezeik wat je ziet over de gemeente, dat dat niet goed is. Ja, ja, ja. Maar doe het dan zelf. Als je iets wil doen, dan moet je het zelf doen. Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk. Maar, en wat je zelf kan doen, dat zeg je nu. Het initiatief voor camera's in die trappenhuizen. Uh, het samen waakzaam zijn. Een appgroep waarbij je elkaar kunt waarschuwen. Dat kan voor iedereen die nu een beetje stil in zijn vlekje zit... ook een veilig gevoel geven. Ik kan dit even appen. Dus ik denk dat je daar beslist gehoor bij krijgt. De tocht, uh, heb ik gelezen, begint bij het pluspunt. Hoe laat ja. is dat? Uh... Ja, dus kijk, het is namelijk zo. Dus er is een eerdere player uitgedeeld. ja. Dat was niet de goede. Oké. Oh, okay. En uh, de latere die ik later heb gepost op Veilig Sanford Noord op ja. de Facebookgroep. Daar staat gewoon de actuele op. Het is half vijf verzamelen bij Pluspunt. Ja. Aanstaande zondag. Aanstaande zondag. Aanstaande zondag. Ja. En dan lopen we om vijf uur lopen we naar de Lorenstraat, Waar uh, Thomas uh, is neergestoken. Ja. En daar gaan wij een steen neerleggen tegen zinloos geweld. Oké. En dit is namelijk ook. Kijk, ik woon daar aan de overkant. Nou moet ik mijn kinderen vertellen... die daar helemaal voor toe doekenden. Dat is logisch natuurlijk. Wat is ja. daar gebeurd? Ja, er is iemand neergestoken door een Nou. Ja, nou, moeilijk, hè? Mijn, kind, mijn, mijn kinderen die denken, ja, oh, nou, het zal wel. Maar het is niet, het zal wel. Nee. Dus daarom wil ik ook mijn kinderen meenemen... om te laten zien dat wij als volwassenen onze kinderen laten zien dat dit gewoon niet kan. Precies, ja. Heb jij, uh, dat ga je doen... En, en langs de Lorenstraat, hoe gaat de tocht verder? Nou, dat is het. Het hoeft, het hoeft niet een hele... hele het is gewoon, als we allemaal even laten zien dat we er allemaal achter staan. Het is ook niet een loop van een uur, het is nee. gewoon half vijf, al kom je kwart voor vijf, neem een bak koffie. Ja. Dan lopen we met z'n allen, hè? hoeveel mensen er zijn, lopen we naar die plek toe waar het gebeurd is. Ja. En dan kunnen we in die tussentijd even met elkaar, even goede ideeën misschien allemaal opbrengen met elkaar. Ja. En dan die steen neerleggen en dan is het klaar. Maar ja. dat er wel gewoon even aandacht voor is geweest. er aandacht Want, is, is en dat er ook een eerbetoon is van. daar, daar, daar op die staat. Ik vind het een heel mooi initiatief, Nick. Ik, uh, ik wil je er alleen maar heel veel succes bij wensen. En dan is succes in deze zin, dat klinkt altijd zo showachtig. Maar nou, ja. oprechte aandacht. En uh, heb je ook steun van de gemeente? Want we hebben net... Absoluut, absoluut. Okay. Daar heb ik heel goed contact mee en die helpt me ook echt... Onwijs goed. Ook ja. met wat wel niet mag, wat ik niet mag zeggen. Ja. Dat soort dingen allemaal. En zij heeft ook heel veel geregeld voor me. Fantastisch. Ja, ik ben, ik ben hartstikke tevreden. Ja. Kijk, ja, je kan niet wel klagen, maar als je iets wil en je doet het... dan zie je dat je heel veel geholpen wordt. Dat vind ik een dat vind ik positief klinken, joh. In deze toch... Ja, het is een ontzettend droevig thema. Zinloos geweld. Verwarde mensen. Er wordt maar gestoken en gedaan. Het onveilige gevoel in Noord moet gewoon... Uh, moet gewoon voorbij moet gewoon opgelost ja. worden ja ja en ik gewoon ook maar kijk ook de, de, de troep ik zeg niet dat ik kijk dat, dat kan altijd gebeuren maar er de laatste tijd gewoon best wel veel puil ook ja als je He, loopt er achter die flats er wordt wel wat gedund ja, ja. nou ja we, we kunnen zoveel meer doen met z'n allen als we het samen doen nou hartstikke goed jullie gaan morgen daar of zondag daar van gedachten over wisselen ja. Armen uit de mouwen. En uh, heel goed initiatief. Nogmaals heel veel succes. En, uh, nou, misschien gaan we later nog eens bellen over wat eruit voort is gekomen. Want de bedoeling ja, like is dat er nu work. dingen gebeuren. Ja. ja? Oh, Oké, okay, nou, dat was het uh, interview uh, gisteren ja. met. Uh, ja, jullie hebben hem eventjes uh, Nick genoemd. Want hij wil niet uh, verder uh, bekend worden, zeg maar, uh, dat nee. hij dit uh, georganiseerd heeft. Mm -hmm. Nou ja, op, verzoek, het is een, uh, op verzoek van de familie. Ja, het is een mooie ja. actie van, van Nick. Zeker. En uh, ja, je hebt ook uh, naar de flyer uh, voor je. Van ja. uh, alle informatie daar, die daar uh, staat, uh, Dolly. Ja. Dat en uh, en ja. het uh, lieve staat er uiteraard ook op. He. Het ja, ik denk dat er zo een tegel uh, geplaatst zal gaan worden. Van uh, zinloos uh, geweld. Ja, ja, dat vermoed ik ook. Dus uh, mm -hmm. nou, de tocht nog even op een reis. Zondag 7, 7 juli. Dat is yeah. morgen dus. Het uh, verzamelen vanaf half vijf bij Stichting Pluspunt aan het uh, Flemingplein. Daar staat koffie en thee klaar. En om vijf uur gaat de tocht starten. En dan loopt iedereen naar de Lorentstraat. Daar waar de plek is waar uh, die meneer des te, vorige week is uh, doodgestoken. Ja, en hier hoef je niet uh, van tevoren aan te melden voor de tocht. Nee, absoluut niet. Gewoon aansluiten en ja. uh, meedoen met uh, de tocht. Ja. En uh, laat zien dat het uh, anders moet. Ook in uh, Zandvoort, uh, Nieuw-Noord gebeurt dat natuurlijk op heel veel plekken. Maar dit keer uh, aandacht voor hetgeen uh, wat er ja. in Sanford uh, Nieuwnoord uh, onlangs ook gebeurd is natuurlijk. Die uh, en, steekpartijen. En wat er, ja, de, de nadigheid die dagelijks uh, zich daar afspeelt. En uh, ik, ik ben het met hem eens dat de tij moet gaan keren. Nou ja, mooi dat de gemeente Prewonen en Pluspunt ook, ook achter de actie staan. Ja. En ook meedoen en ook geld reserveren om dit goed te laten verlopen. Mm -hmm. Heel veel succes morgen, dus half vijf verzamelen bij Pluspunt. show Just... Nog even samenvatten over de stille tocht van morgen in Nieuw-Noord. Die begint om vijf uur is de start. En half vijf verzamelen met een kopje koffie of thee bij Pluspunt. Iedereen is van harte welkom en uh, laat je zien uh, voor een uh, beter uh, Nieuw-Noord. En uh, uiteraard ook uh, heel uh, Zandvoorts. Zienloos geweld, uh, dat uh, moeten we absoluut niet meer hebben hier in het uh, dorp. Dus uh, laat je zien morgen bij de stille tocht. Vijf uur begint hij en dan uh, gaan we lopen naar uh, de plek... Uh, zeg maar, waar die uh, steekpartij uh, heeft uh, plaatsgevonden. En uh, de beste meneer helaas overleden is. Dus dat is toch wel heel erg uh, zwaar. De politie is nog steeds met onderzoek bezig. Dus mocht je wat gezien hebben, kan je het altijd even laten weten aan de politie. Ook uh, jouw getuigenverklaring is daarin heel uh, belangrijk...